Drie uur. 3 Levy van Eck met het NOS-journaal. In de Engelse stad Reading zijn drie mensen doodgestoken in een park. Nog eens drie anderen raakten zwaar gewond. Kort na de aanval werd een verdachte aangehouden, een man van 25 uit Reading. Eerder meldde Sky News dat de politie uitging van een terreurdaad... maar de Britse politie benadrukt dat dat niet het geval is. Wat zijn motief is, is nog niet bekend. Eerder op de dag was in het park in Reading een Black Lives Matter demonstratie... Volgens de politie is er geen indicatie dat er een verband is... tussen het protest en de steekpartij. De officier van justitie in New York die was ontslagen... maar weigerde te vertrekken, stapt nu toch op. Aanklager Jeffrey Berman deed de laatste jaren onderzoek... naar vertrouwelingen van president Trump... en werd vrijdag onverwachts weggestuurd door de minister van Justitie. Aanvankelijk zei Berman dat hij gewoon op zijn post blijft... maar nu is toegezegd dat zijn vice-officier... voorlopig zijn functie overneemt, vertrekt hij toch... Zo kunnen de onderzoeken waaraan Burman werkte gewoon doorgaan. Onlangs was Burman nog een onderzoek begonnen... naar Trumps persoonlijke advocaat Giuliani. In Zevenaar is een jonge man van 19 om het leven gekomen... na een stunt met een winkelwagen, meldt de Gelderlander. Volgens de krant stond het slachtoffer in het wagentje... dat met spanbanden achter een auto was bevestigd... en tijdens het rijden tegen de stoep botste. De politie kan dat niet bevestigen, maar zegt dat scenario te onderzoeken. Een akoestische gitaar van Nirvana-zanger Kurt Cobain... heeft op een veiling ruim 5,3 miljoen euro opgebracht. Nooit eerder werd een gitaar voor zo'n hoog bedrag geveld. Cobain bespeelde de gitaar tijdens de opnames van een akoestische... en geroemde Nirvana-concert MTV Unplugged in New York in 1993... een half jaar voordat hij zelfmoord pleegde. De koper kreeg bij de gitaar ook de originele gitaarkoffer... waarop door Cobain onder meer stickers zijn geplakt... Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af naar een graad of 11. De komende dag kan smiddags in het westen wat regen vallen. Later in de avond ook in het oosten. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Hmm. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is Zin in ZFM. ZFM met nu de nacht.